4 uur. NTO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Het is hulporganisaties eindelijk gelukt water naar de zwaar getroffen Syrische stad Oost-Guta te brengen. En uiteraard hoort u het laatste nieuws over de protesten in Gaza. Hier is het NOS-journaal De politie in Den Haag heeft vannacht familieleden van kroongetuige Nabil Bakali uit huis gehaald en voor hun veiligheid ergens anders ondergebracht, meldt Omroep West. De broer van Bakali werd gisteren in Amsterdam doodgeschoten. Bakali is kroongetuige in de zaak tegen de Mokro-mafia uit Amsterdam en Utrecht. Zwaar bewapende agenten haalden volgens de regionale omroep het gezin uit huis. De politie wil dat niet bevestigen. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook zijn zeker vijf Palestijnen om het leven gekomen en minstens 500 mensen gewond geraakt. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Tientallen Palestijnen gooiden stenen en brandende banden naar het leger van Israël... aan de andere kant van de grens, dat daarop reageerde met traangas. Duizenden Palestijnen hebben zich onder leiding van de Hamas-beweging... bij de grens verzameld, omdat ze terug willen keren naar het land waar ze uit zijn gezet.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 Als ik goed geteld heb, zijn het 16 ambassadeurs vandaag. Met name uh, Europese ambassadeurs. En de belangrijkste daarvan is natuurlijk de Britse ambassadeur. Want ja, daar is het allemaal begonnen. Daar heeft het allemaal gespeeld. In Engeland werden de Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter vergiftigd. Volgens de Britten zit Rusland daarachter, Moskou ontkent.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 En de veerboot naar Tessel is urenlang uit de vaart geweest. Door een storing aan de bruginstallatie in Den Helder was het eiland onbereikbaar. Vanwege het lange paasweekeinde is het extra druk. UNICEF is niet blij met de sluiting van elf asielzoekerscentra. Door het dalende aantal asielzoekers zijn er minder AZC's nodig. Maar voor kinderen in een AZC dat sluit... betekent dit verhuizen naar een nieuwe plek. En dat hebben ze volgens UNICEF niet verdiend. Deze kinderen die hebben heel veel meegemaakt. Die zijn niet voor niks naartoe gevlucht uit uh, vaak landen in oorlog. Hebben onderweg veel meegemaakt. Dan zoek je in Nederland een plek van rust. Dan maak je vriendjes, dan bouw je iets op. Voor al die kinderen geldt dat ze heel vaak moeten verhuizen... En dit komt er weer een keer bovenop. Ook gemeenten waarin een asielzoekerscentrum uh, sluit zijn niet blij. Daardoor verdwijnen er ook tientallen banen. Voor het eerst in de geschiedenis van de 102-jarige Nijmeegse Vierdaagse... moesten militairen ook meeloten voor een startbewijs. En voor 160 Nederlandse militairen blijkt geen plaats te zijn. Dat is ironisch. De tocht begon ooit als een marcheeroefening voor militairen. In totaal kunnen er 6000 militairen uit verschillende landen meedoen... aan de Vierdaagse. Zij lopen tijdens de Vierdaagse... Ze iedere dag 40 kilometer met daarbij een bepakking van 10 kilo. En dit jaar mogen in totaal 47.000 mensen meelopen in de vierdaagse wandeltocht in de wijde omgeving van Nijmegen. Het weer dan nog. Vanmiddag van tijd tot tijd zon. Op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 10. Vanavond is het bewolkt en trekken vanuit het zuiden buien het land in. Het koelt af tot 3 graden. Morgen hier en daar een bui. Soms ook wat zon. En 8 tot 12 graden. Met de Pasen meer regen bij een graad of 8. Het zou toch fijn zijn als vanavond de avondspit wat rustiger is. Scheneepasset. Dat kan ik beloven, Lara. Kijk. Want gisteren hadden we 700. Nou, dat gaan we vandaag echt niet redden. Want heel veel mensen zijn gewoon vrij. En daarom zijn veel dagelijkse files vandaag afwezig. Vooral rond Amsterdam valt het mee. Den Haag en Rotterdam gaat echt een stuk beter. Nee, de meeste files vind je vanmiddag rond Utrecht, Arnhem en in Brabant. En die hebben dan vooral te maken met dagjesmensen en recreatieverkeer. Waaronder veel witte kentekenplaten. Het is wel heel druk op de A2, utrecht bos. Daar sta je zeker een half uur in de file tussen knap Everdingen en Waardenburg. Op de A12 Utrecht naar Duitsland. 20 minuten in de file bij Zee. En ook vanuit Duitsland blijft de druk op die weg. Op de A58, Breda-Eindhoven. Tussen het de Baars en het Bataandorp Een half uur extra, al is de weg wel weer vrij daar. Dat was een ongeluk. Verder is de druk rond Alkmaar op de N9. Vanaf Den Helder, tussen Schorl en Bergen. Zeker een kwartier in de file. En lekker shoppen bij het outletcentrum bij Roermond. Uh, veel Duitsers zijn ook vrij vandaag. Nou, dat zie je. Kwartier vertraging vanaf de Duitse grens.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 NOS NTR. 4 miljard wachtwoorden staan er online van mensen over de hele wereld. Ik heb op heel veel uh, accounts over hetzelfde wachtwoord. Ik heb iets meer verschillende wachtwoorden. LinkedIn, PlayStation, uh, allerlei porno-sites. Het is wel iets om, uh, om uh, over na te denken, want bij Facebook is het natuurlijk onlangs ook het een en ander gaande. Het meest bizarre van deze lijst is eigenlijk dat uh, eigenlijk bijna elke Nederlander er wel op kan belanden. Een hacker heeft een zoekmachine gemaakt met wachtwoorden en e-mailadressen... van bijna anderhalf miljard mensen wereldwijd, ook van veel Nederlanders. Zeker vijf doden en honderden gewonden bij een groot protest in de Gaza-strook. Duizenden Palestijnen demonstreren bij de grens met Israël. De organisatoren van het protest zeggen... we willen terug kunnen keren naar ons land, waar wij uit zijn gezet. Niet alleen de mensen die daadwerkelijk uit Israël zijn gevlucht... maar ook hun nakomelingen. Nieuws en Go. Het laatste nieuws over uh, het geweld bij Gazastrook. Krijgt u zo van correspondent Arlene Gelderblom. En het paasweekend dat staat voor de deur. Misschien gaat u er dit weekend lekker op uit. Misschien wel het bos in. Dan ziet u daar misschien wel geel gekleurde boomstammen. Wat betekent dat, Meinor Remmers? Ja, hier ook weer een paar van die gele boomstammen. Dat zijn korstmossen die erop zitten. En gele korstmossen houden van ammoniak. Dus dat betekent, die gele boomstammen... dat er heel veel ammoniak in de lucht zit. Want korstmossen zijn eigenlijk een soort schimmels met algen... en die leven van alles wat door de lucht komt en van regenwater. En zodoende kun je dus heel goed de luchtkwaliteit... door middel van die korstmossen beoordelen. Veel gele boomstammen op de Brabantse pil... met intensieve veehouderij en het mestoverschot... maar ook de auto met katalysator en AdBlue... geeft steeds meer ammoniak en dus meer gele boomstammen... in de buurt van de stoplichten. Nou, u kunt ze spotten dus in de bossen dit weekend. Wij gaan naar Gazastrook. Hevig geweld aan de grens met Gazastrook. Palestijnen beginnen vandaag met de mars van terugkeer. Eh, dat was gepland als geweldloos verzet. Dat eh, zes weken moet duren. Maar al op de eerste dag zijn er rellen uitgebroken. Correspondent, Arlene Gelderblom staat bij die grens. Arlene, kun je ons vertellen, wat is er nou gebeurd... Ja, wat er dus gebeurd is, is dat het leger, het Israëlische leger, hard heeft ingegrepen. Wat ze ook al hadden aangekondigd. Ze zeiden als de demonstranten te dicht bij de grens met Israël komen. en uh, stenen gaan gooien, vuurbommen gaan gooien. dan gaan wij hard ingrijpen. Dus dat is ook gebeurd vandaag. Want er is met stenen gegooid en er is met vuurbommen gegooid. Ja, ik moet zeggen, ik sta aan de andere kant van de grens. Dus ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien. Maar dat is wel wat er hier ook wordt verteld. En ook door uh, Israëlische media wordt, wordt geschreven. En kan je wel zien wat daar gebeurt? Je staat er ver vanaf, begrijp ik. Ja, kling, ik zit ergens binnen op dit moment, maar ja. ik stond net aan de grens in een kibbutz. Uh, dus aan de andere kant van de grens. En die kibbutz ligt dus één kilometer verwijderd van Gaza. En je ziet overal die witte tentenkampen staan en drommen mensen. Dus je ziet vanaf hier heel duidelijk dat het daar een enorm protest is. Hmm. En, en wat willen de demonstranten? Wat is het doel van die mars van terugkeer die zes weken moet duren? Ja, de organisatoren van het protest zeggen we willen terugkeren naar ons land waar wij uit zijn gezet. Uh, dat hebben ze altijd al gezegd, dat ze het recht hebben om terug te keren naar Israël. Dus niet alleen de vluchtelingen, maar ook hun kinderen, hun kleinkinderen gaan maar door. En dat gaat inmiddels om miljoenen mensen, dus Israël zal dat zeker niet accepteren. Hoe is dat in de andere Palestijnse gebieden nu, weet je dat? Ja, ook op de westelijke Jordaan-oever wordt gedemonstreerd... maar dat protest is wel veel kleiner. Het Israëlische leger heeft ook allerlei maatregelen genomen... om die protesten in te dammen. Uh, maar als de situatie in Gaza nog meer uit de hand loopt... zullen er ongetwijfeld ook veel mensen... in de rest van de Palestijnse gebieden de straat op gaan. Oké, okay, nou, na zessen komen we er uitgebreid op terug. Tot straks, Alene Gelderblom. 12 minuten over vier. Hoe ga je om met jongeren die de buurt terroriseren? In Hilversum is onrust ontstaan nu de eigenaresse van een ijssalon wordt vervolgd voor mishandeling van zo'n groep jongeren. Ze ging ze met een bezem te lijf, nadat ze haar voor haar zaak uit hadden gescholden. De Nieuws en staat in de kleine driftbuurt. Wat een mooie naam trouwens dan in dit geval voor die buurt in Hilversum, waar zich dit heeft afgespeeld. Jan Eikelboom zit in onze bus, in de nieuws in bus Vertel eens, Jan, wat is dat voor wijk, die kleine driftbuurt? Ja, die kleine driftbuurt, dat is zo'n uh, buurt... die door de bewoners als een gezellige volkswijk wordt uh, bestempeld. En zoals wel vaker met gezellige volkswijken... daar kunnen ook problemen zijn, en die zijn hier. We zijn de bus even uitgestapt en we staan voor het pand... waar tot voor kort IJsselon het perronnetje... Zat. De eigenaresse heeft het bijltje erbij neergegooid. Ze was de overlast van de hangjongeren hier helemaal beu. De zaak is leeg, wordt op dit moment verbouwd... in de hoop dat er een, ja, een nieuwe eigenaar komt die daar iets nieuws gaat beginnen. Maar op dit moment is de zaak leeg. De eigenaresse zelf hebben we benaderd. Die wil op dit moment niet praten omdat ja, er is een hoop gedoe... en ze moet voor de rechter komen. En op dit moment vindt ze dat niet verstandig. Maar ik sta hier met een groepje buurtbewoners, met Patrick met Ben, met Lieneke. Ik begin even met u, Patrick. U bent de voorzitter van de, het buurtcomité. Um, wat is hier gebeurd? Nou, wat hier gebeurd is, is een escalatie van uh, jeugdterrorisme... wat hier al een jaar of vier uh, gaande is. Uh, mevrouw uh, Emanuels is uh, bekogeld en bedreigd door een stelletje jongens. Ze had een driejarig zoontje had ze bij zich. En ze heeft zich tegen die jongens verdedigd... Uh, ja, drie jongens en zij in er eentje. Dus ze heeft een uh, stok genomen en daar heeft ze, ze mee van zich afgehouden. Uh, dat is op zich uh, aardig gelukt. Alleen die jongens die hebben dat incident gefilmd. En dat kon je op het filmpje ook aardig horen. Filmen, filmen, ze gaat me slaan. Ja, we hebben, dus dat, dat, we, we hebben dat fragment ja. uh, uh, ervoor staan. Laten we even naar een heel klein stukje daarvan luisteren. Ja, ik moet je filmen. Ik heb hier allemaal Ja, kanker negeren. Wat denk je wel niet? Kanker slaan met stokken, hè? Ga de politie... Kankeraap. Ah, ja, kanker negerin, joh. Ga lekker je boom in, man. Ja, De stem die we dus horen, dat is van die jongens zelf. Die ja. roepen kankeraap, kanker Ga je boom in. Uh, wat zijn dat voor jongens? Nou ja, het zijn, het zijn, het zijn jongens die uh, echt uh, uh, compleet van het padje af zijn. Ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor. Het is zo verregaand grensoverschrijdend... dat... Uh, dat, dat valt niet meer onder een, een fatsoenlijke noemer te beschrijven. Het is gewoon waanzinnig gedrag wat hier in, in de maatschappij gewoon niet thuis hoort. Ja. En nu is die mevrouw die jongens te lijf gegaan met een stok. En Ben, nu moet zij zichzelf gaan verantwoorden voor de rechter. Wat vinden jullie daarvan? Ja, puur belachelijk. De rechter doet net of het een incident is, maar dit is al jaren bezig. En die jongens zijn gewoon heel dom ook om dat te filmen en daar nog op de YouTube zitten, zijn gewoon domme jongens zijn net en dan zeggen van, nou, je ziet het toch wat zij doet, maar wat hun doen, dan wordt de, uh, de openbaar ministerie die kijkt gewoon de verkeerde kant op. Maar ja, goed, je mag niet zomaar het recht in eigen hand nemen en met een stok wild om je heen gaan slaan. Uh, uh, ik denk als ik er had gestaan, dan had ik door haar geslagen. Ja? Want het is, uh, is de maat vol. is het, is het een incident? Nee, dit is geen incident. Wij zijn er al jaren mee bezig met die rotjongens. En het heeft geen nut, want je staat wel alleen tegen acht, negen jongens. En uh, ze lachen je uit, ze lachen de politie uit, ze lachen de burgemeester uit, iedereen. Ze hebben gewoon scheid aan de wereld, die jongens. Ja. Die, en de ouders ook, die, die bemoeien zich nergens mee. Want dat, dat doen hun kinderen. Hun kinderen doen dat niet. Ja. Een, een probleem dus voor de wijk. Uh bepaalt niet alleen hier bij de ijssalon. Iedereen heeft er last van. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat doet de gemeente daaraan? Wat doet de politie daaraan om te voorkomen dat, het, ja, dat dit soort dingen gebeuren? Daarover praten we straks verder onder meer met iemand van de gemeente... onder meer ook met een jeugdwerker die contact heeft met die jongens... rond kwart over vijf vanuit de bus in Hilversum. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Jan Eikelboom, tot straks. De verkeersinformatie weer in Eperzet. Lara, er is dus niet zo heel veel aan de hand op de wegen in het westen in de Randstad. De meeste files vind je echt in het zuiden van het land. En op de A2, Utrecht en Bos. daar een half uur vertraging bij Waardenburg. En als je dan zuidelijker rijdt naar Maastricht... nog is een kwartier in de file tussen Knappen te Hoogte en de afrit Valkenswaard. En het blijft heel druk bij Roermond op de N280 vanuit Duitsland. Naar het outletcentrum daar, zeker 20 minuten in de file. Wetenschappers zijn het niet met elkaar eens over de rol van donkere materie in de ruimte. Hoe beïnvloedt dat de baan van de sterren? En vooral nu er wel iets bijzonders is gevonden. Hoort u straks. Wild You feel better See the stars Handsome Poets uit Gouda, heerlijk is dat. Make It Better is het titelnummer van hun allernieuwste plaat... die begin dit jaar uitkwam. Het Rode Kruis is met water, voedsel en een noodhospitaal... in het Syrische Oost-Ghouta aangekomen. Het gebied ligt al weken zwaar onder vuur... in de strijd tussen de Syrische rebellen en het Syrische regeringsleger. Tienduizenden mensen zijn het gebied ontvlucht... en de mensen die zijn achtergebleven nou die ontbreekt het zo ongeveer aan alles. En dus gaan we naar Iris van Dijnsen van het Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u enig idee hoe dit ontvangen is? Want dat was nodig ook, denk ik. Het is hartstikke nodig, inderdaad. Uh, we hebben met 16 trucks uh, het gebied in kunnen gaan. Met inderdaad dus die uh, mobiele kliniek, water... maar ook uh, 8.500 zakken met brood en uh, 5.000 voedselpakketten. Uh, het is ontzettend nodig, want ja, de mensen daar ontbreekt het daadwerkelijk aan. Alles uh, aan water, aan voedsel. En uh, we weten ook dat de medische situatie van de mensen heel slecht is... Mm. Uh, we helpen ook mensen die gevlucht zijn uit het gebied. En daarvan uh, zien we dat uh, ongeveer 70% van de mensen... Uh, lijdt aan diarree en ernstig verzwakt is. En ook de kinderen die hebben veel diarree... maar ook luizen en, en uh, huidziektes. Dus hulp is op dit moment heel hard nodig. Ja. Um, hoe komt het dat het nu gelukt is? Want het heeft al even geduurd, heb ik het idee. Ja, wij zijn constant in overleg met alle uh, strijdende partijen in de gebieden om uh, toegang te krijgen tot het gebied. Want het is voor ons natuurlijk belangrijk dat mensen bij ons de spullen op een veilige manier kunnen ophalen. Mm -hmm. En dat onze hulpverleners ook veilig zijn. Dus daarom zijn wij uh, constant in gesprek. Ja, en daarom heeft het dus ook zo lang geduurd. Dat is niet zomaar te regelen. Nou, we zijn eerder deze maand uh, ook al een keer uh, Oost-Ghouta ingeweest... Ja. Uh, met hulpgoederen. Maar ja, als, als Rode Kruis zou je natuurlijk willen... dat je op een zeer regelmatige basis toegang krijgt... zodat de mensen geholpen kunnen worden. We weten ook dat uh, bijvoorbeeld mensen met uh, suikerziekte uh, geen toegang hebben tot medicatie. Uh, dat is ontzettend belangrijk, uh, juist dat zij dat op tijd krijgen. Dus daarom uh, zijn we constant met alle partijen in gesprek. En komt het dan aan op uh, dat het ja, nu gelukt is, dat dat ook te maken heeft met, met toeval, met geluk, dat het, u blijft het steeds proberen en dan opeens lukt het wel? Ja, geluk. Het, het zijn natuurlijk onderhandelingen, gesprekken... Um, en ja, dat blijf je aanhouden iedere keer uh, om te zorgen dat het lukt. Mm. Ik weet niet of dat geluk is of dat dat, uh, dat, ja, dat, dat gewoon dialoog is. Maar in ieder geval is het heel fijn dat het is gelukt en dat we deze mensen hebben kunnen helpen. En daarom vragen wij ook aan alle strijdende partijen om die regelmatige toegang. Zodat we deze mensen vaker kunnen helpen. En is daar zicht op? Want u zegt ja, uh, het, het, de vorige keer dat we er waren was afgelopen maand. Daar zit wel veel tijd tussen? Er zit natuurlijk altijd uh, even wat tijd tussen. Uh, maar goed, we hopen dat we, uh, dat we weer snel die kant op kunnen. We blijven het proberen, want het is heel erg belangrijk dat we deze mensen kunnen helpen. Duidelijk. Iris van Dijnsen uh, van het uh, Rode Kruis, dank u wel. Dankjewel. Laboratoria, voor een Doorbraak. Het is zeven minuten voor half vijf. Veel sterren die zoeven veel sneller door het heelal... dan je op basis van de natuurwetten mag verwachten. Waarom vliegen ze dan niet uit de bocht? Een gangbare verklaring is dat er donkere materie in het heelal zit. Materie die we niet kunnen zien, maar die wel overal aantrekt. Deze week verscheen er opvallend onderzoek in het vakblad Nature. Daarin beschrijven wetenschappers een sterrenstelsel zonder donkere materie. En daar ga ik over praten met uh, Patrick Dekowski... programmaleider van de onderzoeksgroep donkere materie... bij onderzoeksinstituut NICEF... en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom weer bij Nieuws We hebben u eerder gehad. Um, want die heeft ons al vaker uitgelegd ook... Um, hoe het zit met donkere materie. Maar ik wil toch nog even daar naartoe terug. Hoe zit het ook alweer met uit de bocht vliegende sterren en donkere materie? Ja, zoals je dat uh, al in het introotje zei. Uh, alle sterren in uh, een sterrenstelsel. die draaien om het middenpunt van het sterrenstelsel. net zoals de aarde om de zon draait. Uh -huh. En uh, wat astronomen gedaan hebben. is uh, die rotatiesnelheid gemeten. En die sterren. die blijken dus een stuk sneller rond te draaien. dan wat je zou aannemen. van gewoon de Newton-zwaartekrachtswetten. die we kennen. En dan kun je dan twee dingen zeggen. Je kunt zeggen of die. Uh, die uh, newton die kloppen gelden niet, niet, die ja. kloppen niet. Dat is één uh, manier om het uit te leggen. De andere manier is om te zeggen... van, er moet meer materie aanwezig zijn dan wat je zou zien. Er is een factor die mede bepalend is. Precies. En dat lijkt in alle sterrenstelsels... ongeveer um, uh, zo'n tien keer meer materie nodig te zijn... dan wat zichtbaar is. Mm -hmm. Dus tien keer um, ja, zoveel donkere materie. Vijf tot tien keer zoveel. Het probleem is alleen dat niemand ooit die donkere materie gezien heeft, waargenomen heeft. Behalve dan in de berekeningen teruggezien heeft. Nou, dat in de berekeningen, maar we hebben dus uit astronomische waarnemingen wel heel veel aanwijzingen dat die donkere materie aanwezig is. Uh -huh. Die sterrenstelsels waar we het net over hadden, maar ook op veel grotere lengteschalen. Een sterrenstelsel heeft een uh, diameter van zo'n 100.000 lichtjaar. Maar. We weten ook dat op een lengteschaal van miljoenen en honderd miljoenen lichtjaar uh, er ook donkere materie aanwezig moet zijn. Dus uh, we hebben het nog niet in het laboratorium aangekondigd. En gewezen dat, dat probeer ik zelf te doen in een experiment. Maar um, van astronomische waarnemingen weten we wel, hebben we wel heel veel bewijs dat het er moet zijn. En u, uw experiment bestaat eruit om uh, deeltjes donkere materie te laten botsen met gewone deeltjes, hè? Precies. Dus, uh, de, de aarde die vliegt als het ware door een wolk van donkere materie heen. En uh, wij proberen dus uh, zo nu en dan zo'n botsing waar te nemen van die, van die wolk van donkere materie waar die aarde doorheen vliegt. Dan nu naar uh, het onderzoek wat gepubliceerd is in Nature. Daar is een sterrenstelsel beschreven dat geen donkere materie zou bevatten. Is dat bijzonder? Dat is heel bijzonder. Want uh, dit is een sterrenstelsel, zo'n 65 miljoen lichtjaar van ons vandaan. Oké, okay, ik probeer het dat... me even voor te stellen. Ja? ja, dat klinkt heel ver, maar het is eigenlijk niet, zo, niet eens zo heel ver op kosmos. Uh, Kosmische schaal. En um, dat is uh, een sterrenstelsel ongeveer de grootte van ons eigen Melkwegstelsel, mm -hmm. uh, maar met veel minder sterren, dus ongeveer 1% van de sterren die in het Melkwegstelsel zijn. Okay. Uh, nog steeds heel veel sterren hoor, want ja. uh, dat zijn miljarden sterren nog steeds. Um, en uh, wat ze gekeken hebben was eigenlijk naar uh, niet individuele sterren, maar naar clusters van sterren. Mm -hmm. um, Tien van die clusters hebben ze geobserveerd in het sterrenstelsel en die bleken met precies de juiste snelheid rond te draaien. Als wat je van Newtons de, de, de zwaartekrachtwetten zou verwachten. Nou, en dat is dan bijzonder, want dat is dus een tegenspraak met heel veel waarnemingen van, oh ja. uh, echt duizenden waarnemingen van andere sterrenstelsels. Waar wel de, degelijk donkere materie of die modificatie van Newtons wetten nodig is. Hoe kan het? Nou, dat is dus een heel uh, dat, dat, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar uh, je zou dit kunnen interpreteren dat het in elk geval um, op zou kunnen wijzen dat uh, die zwaartekrasvetten gewoon kloppen. Dat die ook op een hele grote schaal uh -huh. gewoon kloppen. En dat als er donkere materie wel aanwezig was geweest in dat sterrenstelsel, dat het op een of andere manier weggezogen is. En, Door wat? Uh, nou, er is een heel zwaar. Uh, sterrenstelsel in dat de ernaast ligt, ja? ja Dat ernaast ligt, En dat sterrenstelsel had wel eens die donkere materie weg kunnen hebben gezogen. En heeft dat sterrenstelsel dan extra donkere materie? Nou, misschien wel, maar dat is zo groot dat we dat niet weten. Okay. Maar dat is een van de vervolgonderzoeken uh, vast. Uh, en dat zou je weer terug kunnen zien in de berekeningen? Dat uh, zou je dan misschien weer terug kunnen zien in de berekeningen, maar dat uh, is nog, uh, ja, dat is denk ik voor de toekomst. En uh, hoe kun je zien of een sterrenstelsel al die niet donkere materie bevat? Dat is dus aan de hand van zo'n... Ja, je maakt een vergelijking tussen, tussen wat je zou verwachten... gewoon aan de zichtbare materie in een sterrenstelsel. Uh, hoe snel die sterren rond, of die clusters ja. van sterren ronddraaien. En dat vergelijk je met metingen. Ja. En daar blijkt dus, meestal gaan die veel sneller rond... dan wat je aan de hand van de berekeningen ja, van de gewone met de zichtbare materials en overwachten. En dat is dus wat hier ook ge gebeurd is. En, dat is uh, en hier blijken die berekeningen en de meting... perfect met elkaar <laughs> overeen te komen. Dus dat is heel apart. Ja. Uh, wat, wat doet dat op zo'n moment met een wetenschapper, denkt u? Nou, dat is heel, het, Dan ben je toch wel even in, in, ja, uh, in verwarring, is, of niet? Dat is nou, in verwarring, maar het is ook hartstikke leuk. Het is uniek, het is voor het eerst gemeten. Uh, ik hoop dat ze in de toekomst... Uh, dat we meer van dit soort sterrenstelsels zullen zien... Ja. Om, om dit systematisch te kunnen bekijken. Want zegt dit iets over wie gelijk heeft? Wetenschappers die denken dat er uh, deeltjes donkere materie bestaan... of wetenschappers die denken dat onze theorieën niet kloppen? Want dat kan natuurlijk ook nog steeds, toch? Ja, nee. dus uh, je zou op eerst gezicht zou ik kunnen zeggen van nou blijkbaar uh, zijn die zwaartekrachtwetten die kloppen gewoon mm -hmm. zoals we die kennen. Blijkbaar. Dus, ja, maar goed, Erik Verlinde die ja, het, uh, heeft een alternatieve theorie voor voorgesteld. Precies, dus bijvoorbeeld dat die Opgezet. theorie klopt dan niet. Zou je op ja, het eerste ja. gezicht kunnen zeggen. Maar ik denk dat het op dit moment eigenlijk nog wat te vroeg is om om om zulke conclusies te komen, want uh, het blijkt dat dat wij voor dit sterrenstelsel bijvoorbeeld niet goed kunnen uh, Bredeneren hoe het ontstaan uh, heeft kunnen ontstaan. Ja. Omdat daarvoor ook donkere materie nodig is. Dus uh, er zijn <laughs> nog hier wel wat puntjes die uitgezocht moeten worden. Maar dit is gewoon het begin van een nieuw traject. En dat is, uh, ik vind het heel erg spannend. Ja, wij ook. Uh, komt u weer als er uh, meer duidelijkheid is? Absoluut. Heel graag. Patrick Kedekowski, programmaleider van de onderzoeksgroep Donkere Materie bij NIKEF. En uh, als professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Fijn dat u er was. Straks, de arrestatie van zes Turken in Kosovo. heeft voor veel opschudding gezorgd. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. We hebben gekozen voor de hackers. Die zijn er al vaak in geslaagd. allerlei wachtwoorden te stelen. En nou, nu kunt u dat zelf controleren op internet. NTO Radio 1. Het is half vijf, tijd voor Ember Brandsen en het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft vannacht familieleden... van kroongetuigen Nabil Bakali uit huis gehaald... en voor hun veiligheid ergens anders ondergebracht, meldt Omroep West. De broer van Bakali werd gisteren in Amsterdam doodgeschoten. Bakali is kroongetuig in de zaak tegen de Mokro-mafia. Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit. Ze er binnen twee weken weg. Het is een reactie op het uitzetten van Russische diplomaten... door verschillende westerse landen... in het conflict over de vergiftiging... van de Russische ex-dubbelspion Skipal en zijn dochter. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook zijn zeker vijf Palestijnen om het leven gekomen... en minstens 500 mensen gewond geraakt. Duizenden Palestijnen hebben zich bij de grens met Israël verzameld... omdat ze terug willen keren naar het land waar ze uit zijn gezet.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 Ja, dat is natuurlijk zo. Ember, dankjewel. We gaan naar het weer. Marco Verhoef, als je nu zou wandelen, zou dat fijn zijn? Uh, op de meeste plaatsen wel, want op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in Zeeland valt af en toe wat lichte motregen. Um, ja, die uh, motregen die wordt van het zuiden uit wel wat actiever de komende uren. Het uh, gaat niet zo heel snel, maar in Zuid-Nederland... in de loop van de avond al wel wat regen of motregen. En in de nacht trekt dat dan langzaam naar het noorden. Tegelijkertijd wordt die zon dan weer smaller. En dat betekent dat het in het zuiden in de loop van de nacht... alweer wat begint op te klaren. Minimumtemperatuur rond 3 graden. Dat zie je zaterdag en zondag. Nou, Ik denk dat het morgen op veel plaatsen nog best wel redelijk oké okay is. We beginnen de dag in het noorden nog met bewolking en wat mottenregen... maar dat trekt weg. En dan is het toch echt op veel plaatsen gewoon droog... met in het midden en zuiden ook af en toe een beetje zon erbij. Later op de dag in het zuiden wel weer kans op een enkele bui, met name daar. En dan temperaturen zo'n 8 graden in het noorden, 12 in het zuiden van het land... Kleine uitzondering erop, de Wadden, daar is het aanmerkelijk minder zacht. Vijf of zes graden wordt het daar maar, die koude lucht zit echt wat dichterbij. En die weet dan weer wat terrein te winnen op de maandag, eh, op de zondag en de maandag. Graad of zeven, eh, vaak bewolking, af en toe wat regen. Tweede paasdag de ochtend, die zou ik nog even in de agenda zetten als redelijk oké. Okay. Dat is fijn. Dank je wel. Marco een René facet. hoeveel files heb jij? Ik heb er 37, Lara. Het is lang niet zo'n puinhoop op de weg als gisteren... toen we dat uh, verkeersinfarct ja, rond ze. Rotterdam hadden. Nou, vandaag speelt er rond Rotterdam uh, nauwelijks iets. Sowieso zijn er in het westen eigenlijk niet veel dagelijkse files. Want veel mensen zijn gewoon vrij. Dus het verkeer wat wel op de weg is en soms in de filestraat, staat... dat is vooral recreatieverkeer. Uh, waaronder ook een hoop uh, Duitse kentekenplaten. Uh, 140 kilometer, alles bij elkaar. Het is heel druk op de wegen ten zuiden van Utrecht. De A2 en de A27. Op de A2 bijvoorbeeld naar Den Bosch een half uur vertraging tussen de afrit Everdingen en Zalbommel. Op de A12 Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Duiven, een kwartier erbij. Op de A58 lag een auto in de sloot van Breda naar Tilburg. Misschien ligt hij er nog, maar in ieder geval zijn alle rijstroken weer open en de file neemt daar nu af. Verder is de druk op de N9, Den helder naar Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen, een kwartier vertraging.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 Zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Koop. Op deze vrijdag 30 maart in Kosovo is een politieke rel ontstaan... na de arrestatie van zes Turken... vanwege hun banden met de Turkse Gulen-beweging. De Kosovaarse premier wist niets af van de operatie... en heeft nu de minister van Binnenlandse Zaken... en de chef van de Veiligheidsdiensten ontslagen. Mitra Nazar, onze correspondent. Mitra, Als de premier er niets van wist, wie heeft dan opdracht gegeven... voor deze arrestaties? Nou, die opdracht kwam uit uh, Turkije. En in, in samenwerking wel met de uh, Kosovaarse Veiligheidsdiensten en politie... Um de chef van de veiligheidsdienst in Kosovo uh, heeft waarschijnlijk op eigen houtje ge geopereerd. Uh, en de minister van Binnenlandse Zaken wist daarvan. En beide zijn ze dus vandaag op staande voet ontslagen. Uh, en de premier wist dus van de hele operatie niks af en uh, is daar ook helemaal, helemaal niet blij mee. En volgens Turkije uh, zijn de zes mannen waar het om gaat uh, meteen overgebracht naar Turkije. En Erdogan heeft ze uh, Gulen-terroristen genoemd. En hij beschuldigt uh, ze van gulen zieltjeswinning winnen. In het buitenland. Uh, en vandaag zei hij, uh, uh, ze kunnen zich wel verstoppen, maar we vinden ze toch wel. Dus je kunt je voorstellen, flink intern politiek conflict ook in Kosovo... waarbij een deel van de regering dus uh, lijkt dat Erdogans orders te hebben opgevolgd... En, en een ander deel het daar dus niet mee eens is. Oké, okay. ja, dat is een hele uh, aparte situatie. Wat, wat deden die Turken trouwens in uh, Kosovo? Uh, vijf van die zes zijn uh, uh, mensen die, die op Turkse scholen werkten. Twee, uh, drie directeuren en twee, twee uh, leraren. Uh -huh. uh, en die scholen zijn gefinancierd door uh, die Turkse geestelijke gulen. Uh, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden... van die mislukte staatsgreep in uh, 2016. En Turkije probeert sinds die, die koepoging uh, landen onder druk te zetten... om die gulen-scholen uh, te sluiten. En in Kosovo zijn daar vier Vier van die scholen, en die bestaan al heel lang. Um, en een zesde, de zesde Turk die gearresteerd is, uh, dat is uh, schijnt een arts, een cardioloog... die ook in Kosovo werkte. Uh, deze mensen woonden en werkten dus al, al jaren in Kosovo. Ergens zou je zeggen, er is toch wel een, uh, ja, een relatie tussen die twee landen. Want uh, kennelijk is een deel uh, bereid om dit voor Turkije te doen. Ja. Hoe, hoe, wat, wat, is, ja. wat heeft dat voor consequenties, denk je? Uh, Kosovo en, Tur en Turkije hebben, hebben een goede band van oudsher. Um, Erdogan beschouwt Kosovo ook echt als zijn invloedsfeer. Hij heeft wel eens gezegd dat Kosovo is Turkije en Turkije is Kosovo. Um, die banden zijn eeuwen oud, sinds het Ottomaanse Rijk. Dat reikte ver tot in de Balkan. Maar uh, vooral economisch is het een belangrijke uh, relatie Turkije. Of Tur Turkse bedrijven investeren flink in, in Kosovo met snelwegen, elektriciteitsnetwerken en dat soort dingen. Um, uh, en, en weet je, Kosovo uh, uh, ziet ook wel dat Turkije uh, iets meer biedt in, op sommige opzichten dan, dan, dan Europa. Uh, Kosovaren kunnen bijvoorbeeld zonder visum naar uh, Turkije reizen, terwijl ze dat daar nog steeds op wachten uh, bij, bij de Europese Unie. Uh, uh, maar Kosovo heeft ook, er is ook veel kritiek. En vooral sinds die, die mislukte coup in 2016. Uh, en Kosovo wil toch, uh, heeft toch het vizier meer richting het Westen, uh, de EU, voor de toekomst. Dus ja, uh, nu de premier en, en, en ook de president allebei hebben gezegd... dat ze, dat ze niet achter deze arrestatie staan. Uh, ja, dat zegt wel wat. Ja. Um, en ook dat ze niet geïnformeerd waren. Nou ja, de, de, en Erdogan zal daar denk ik niet blij mee zijn. Dus we zullen zien hoe die relatie zich, uh, zich zal gaan uitpakken... In de toekomst. Ja, zeker. Mitra Nazar over uh, ongenoegen vanuit uh, onder andere de Kosovaarse premier naar aanleiding van de arrestatie van zes Turken in zijn land. Zeven na half vijf. Tijd voor het laatste tech en gadget nieuws. We gaan het hebben over technologie om contact te maken met mensen met dementie. We praten over met techfriend Eva de Valk. Zij is techjournalist bij onder andere NRC. Eva, fijn dat je er weer bent. Um, technologie om contact te maken met mensen met dementie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik was uh, deze week op reportage voor NRC uh, bij een zorginstelling in Den Haag. En daar maken ze gebruik van de Cradle. Je schrijft C-R-D-L. Mm -hmm. En dat is een apparaat uh, om contact te maken met mensen met dementie. Het is een soort houten bal, ongeveer zo groot als een meloen. Uh, en het vertaalt tast naar geluid. Dus het werkt zo. Je legt je hand erop en dan kan je met je andere hand iemand aanraken. Bijvoorbeeld strelen of een beetje kriebelen. Mm -hmm. En dan... Komt, vertaalt dat zich in geluid. En dat, nou ja, dat kan echt iets, iets losmaken bij mensen met dementie. Ja, heb, kan je het laten horen? Ja, ik heb, ik heb een fragment uh, mee waarop uh, waar je heel het benieuwd. kan horen. Ja. Ja. Oké, nou. moet eens kijken. Doe je hand er maar op. Deze. Zo. Ga ik je even aaien, mag dat? Je best. Ja? Ga ik jou even aaien. Of water. <lacht> <lacht> <lacht> like Mooi, hè? Ja. Jeetje. De reactie van die vrouw. Ja, ja, Hè, dit is dit een kan. vrouw, toch? Of niet? Ja. ja, dit is een vrouw. Ja. Dit is een vrouw met een, een verstandelijke beperking trouwens. Okay. Uh, want daar kan het ook voor Eigenlijk voor mensen die moeite hebben om te communiceren via taal. Ja, ja. Tast en geluid zijn natuurlijk. Ja, op een wat ander, dieper niveau. Maar kan ook iets losmaken in mensen. Wat, ja. nou, werkt dit nou echt? Wat, wat, wat, ja, ik kan ja, je uitleggen kan. wat er gebeurt? Ja, nou niet, niet voor iedereen natuurlijk. Het is iets, ja, je moet het uitproberen. of Elke persoon is natuurlijk anders. Maar uh, het kan absoluut werken. Ik heb echt mensen gezien die heel erg in zichzelf verzonken... Waren. en hierdoor opeens opveren en gebeurt even iets. En waar heeft dat mee te maken? Dat zijn prikkels die... Ja, die dieper zitten, denk ik, dan taal. En ook wat er ook mee te maken heeft, denk ik, is dat je kunt op een heel gelijkwaardige manier communiceren. Dus uh, heel vaak, bij als je, ik heb zelf ook mensen met dementie in mijn familie, ja. en het is heel moeilijk om te zien dat iemand steeds minder kan, steeds minder snapt. Um, je kan ook geen echt contact meer maken, volgens mij. Hè. Nee, Dat is heel soms, moeilijk. nee, en je bent ook gewoon heel erg gewend om te praten. En als je niet meer kunt praten, je weet ook niet zo goed... wat je moet doen. En je het, dan geeft, moet doen ja, ja. het geeft je iets ook om te doen. Het, het, het biedt je iets in handen. En het kan dus echt iets losmaken bij mensen. Dus dit, zou, dit is eigenlijk een, een fantastische ontwikkeling... ook voor, voor mantelzorgers, kan ik mij voorstellen. Zeker. Hun, zeker. Hun misschien, misschien nog wel... net zo als nog niet meer belangrijker... dan voor de mensen met dementie... is het voor de mensen die er omheen zijn... omdat het voor hun vaak heel erg moeilijk is. Er heel veel verdriet is... En frustratie omdat ze iemand, ja, iemand... Hun familielid is er nog wel, maar is er eigenlijk ook niet meer. Nee. Dat is een heel pijnlijke situatie. Ja, en zo hoe belangrijk kan je, is dan contact? Hè? En je kunnen verbinden met iemand. Het is ongelooflijk belangrijk. En het, ja, het is echt heel bijzonder om te zien... dat er dus, nou ja, dat je door technologie iets kan bieden... Uh, om iets mogelijk te maken wat er anders uh, misschien helemaal niet is. Heel mooi. Uh, bestaan er meer gadgets voor mensen met dementie? Ja, zeker. Er is veel uh, aandacht geweest voor zorgrobots. Uh, misschien kan je de Alice nog herinneren. Er is ook een film over, over gemaakt. Ja, dat was een... Uh, Zorg voor uh, eenzame ouderen die ja, eigenlijk als, als gezelschapsrobot er was. En het schokkende en heftige en bijzondere aan die film... is dat die mensen zich uh, verschrikkelijk snel aan zo'n robot hechten. Mm. Het was natuurlijk ook veel om te doen... of ze niet beter nou ja, in contact konden zijn met mensen... dan ja, in precies. plaats van met een robot. Een andere zorgrobot die deze week in het nieuws was, was de Tessa. Daarmee kunnen, mensen, um, kunnen mantelzorgers uh, mensen met dementie die nog thuis wonen... helpen herinneren aan taakjes. Dus dan kan je via een robot zeggen van uh, je moet nu soep eten... En dat ontlast mantelzorgers, omdat ze dan niet thuis hoeven te zijn, maar ook even op pad kunnen zijn. Ja, het is voor mensen soms ook moeilijk om een ritme aan te houden en ja. uh, hun taken te doen, he, om dat te onthouden. Precies, uh, ja. dus dat is juist iets wat je ook aan een robot kunt uitbesteden. Um, dus nou ja, dat, dat kan ook uh, behulpzaam zijn. Maar het is net weer iets anders dan die cradle. Waarbij ja, maar daar het gaat is... het niet om, die taakjes of dat soort dingen. Nee, is echt het, gaat niet, het gaat niet over het uitbesteden van werk. Het gaat niet over het efficiënter maken. Het gaat echt over het menselijk contact. Uh, ja, tot stand brengen in situaties waarin dat niet altijd meer evident is. Nee, En dat is misschien wat allerbelangrijkste voor beide, kan ik me zo voorstellen. Van Heel mantelzorgers bijzonder en om te voor zien. Voor ja. mensen met dementie. Dank je wel voor dit verhaal weer, even. de Valk. Techjournalist bij onder andere NRC en Techfriend van Nieuws Co. Dan gaan we weer naar de weg, René Passet. Lara, het is uh, niet heel druk op de weg. Er staat 130 kilometer. Nou, vergeleken met de 700 van gisteravond valt dat relatief mee natuurlijk. Zeker in de Randstad kun je prima doorrijden op de meeste wegen. In het midden en het zuiden van het land rijden ze wel, wel soms vast. Op de A2 Utrecht en Bos, 20 minuten erbij bij Waardenburg. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's op de A12 Utrecht-Arnhem. En daarom nu tussen knoopend Maanderbroek en de afrit Oosterbeek... een half uur in de file. Nieuws en co. We staan vandaag met onze mobiele studio, de bus de Nieuws en Kobus, in de kleine driftbuurt in Hilversum. Waar groepen jongeren al een tijd voor overlast zorgen. De eigenaresse van een ijssalon die enkele belagers van zich afsloeg, deed ze met een bezem, wordt nu zelf vervolgd. En dat leidt tot veel onbegrip in de buurt. Nou, Dat kon u, als u eerder heeft geluisterd, al even horen in de Nieuws en Kobus. Jan Eikelboom, dat incident is een half jaar geleden. Heeft al plaatsgevonden. Hoe is het sindsdien gegaan in de wijk? Dat is, dat is de vraag. En uh, we zitten hier in een bomvolle bus met bewoners... met een buurtcoördinator van de gemeente, met een jongere werker... en die moeten ons antwoord kunnen geven op de vraag hoe het er nu voor staat. En ik begin maar even bij de bewoners, Patrick Wening en Ben Hendricks. Uh, net zeiden jullie al, wat hier is gebeurd bij die ijssalon... dat was geen incident. Wat, wat speelt er zich af in deze buurt, Patrick? Ja, dat speelt zich veel af. Maar in de, het, waar het om gaat is dat er een, een jaar of vier al overlast is van jongeren... Eh, waar niet adequaat tegen opgetreden kan worden. Eh, en waar de gemeente en politie steeds geen vat op krijgen. Eh, dat heeft ook natuurlijk alles te maken met, eh, met, met de wetgeving. De politie moet een daadje, hebben, anders kunnen ze gewoon niks. En uh, als ze hier komen uh, met, uh, met gierenremmen, remmen... dan uh, zijn hier ons over alle wegen verdwenen, want die zijn watervlug. Ja, want wat voor overlast is hier, Ben? Ja, het was voornamelijk overlast van lawaai... En dan eh, liefst s'avonds 11 uur, 12 uur blowen, pis in de gang, eh, blikjes gooien, lol trappen dan. En dan, als je het wat van zei, dan waren ze weer gevlogen, die jongens. Dus je kreeg ze nooit te pakken. Ik begreep dat ze zelfs een keer de kerktoren in zijn geklommen. En, oh ja, nou ja. Midden in de nacht. En, en ik ben er... ook jong geweest. Dus ik heb een belletje te trekken, dat is ook. Maar het is één keer leuk, maar niet meer van deze tijd, vind ja. ik. Vindt u dat de gemeente hier voldoende aan doet? Nee. Nee? Nee, pertinent niet. Pertinent niet, zelfs? Want... Nee, brieven, als je brief schrijft naar de gemeente, naar de burgemeester... reageert gewoon helemaal niet. En, uh, uiteindelijk dat moet je een wethouder als je een visie trekken en dan pas gebeurt er eigenlijk wat. Eigenlijk totaal niets. Dat is niet veel, nee. eh, Marianne van Diemen. U bent nee, ik... van de gemeente ja, en ik... u bent buurtcoördinator van deze wijk. Ja, ik u vind... bent hier om de problemen op te lossen, denk ik... Mede, mede. Wij uh, proberen inderdaad, want dit, wat, wat ik hoor van Ben en van Patrick... ja, wij kennen elkaar natuurlijk, van, ook van de overlastsituaties. Dat is ook echt, echt heel erg vervelend. Dat duurt ook langer. Maar we zijn, uh, ik denk de andere, laatste anderhalf jaar is het ook wel rustiger geworden. Zijn we ook bezig om te kijken of we met meerdere ketenpartners waarmee we samenwerken. Om de boel ook rustig te krijgen. Dus dan heb ik het over politie, jeugdboa's, jongerenwerker. Melvin zit hier. Ja, sinds september zeg maar. Ja, is het geïntensiveerd. Maar... Sinds, sinds september is het rustig daarvoor. Ja, het... ja. Toch echt uh, compleet hommeloos nog? Ja, nou uh, dat, dat is ook zo. Maar het verwijt, want het verwijt van de buurtbewoners is ja. dat de gemeente niks doet. Nee. nee. En, de, en dat klopt dus niet. Zegt nee, dat u. klopt niet. Maar blijkbaar komt dat dus niet aan en wordt dat dus niet zichtbaar. Dus daar, daar, dat is dus een signaal aan de gemeente van maak het meer zichtbaar wat jullie doen. En het rendement. En wat concreet, wat doen jullie? Uh, wat wij doen is, uh, we hebben een zogenaamd vier sporen beleid. Dat is de eerste uh, spoor, is dat we met een persoonlijke uh, aanpak, dus jongens die echt over de schreef gaan in, door de politie, die gaan door naar of het veiligheidshuis en worden daar uh, gaan het strafrechtelijke proces in. Uh, wat we proberen is met de jongerenwerkers en de kinderenwerkers de, zeg maar aan de voorkant van het proces te komen, want je wil liever eigenlijk met preventie als met. Uh, uh, met repressie werken. Ja, misschien is het goed om daar even op, uh, op door te gaan. Uh, want Melvin zit ook in de bus. Melvin Westerbeek, jongerenwerker. Ja. Uh, u heeft contact met, uh, met die jongeren. Uh, zeer zeker. Veelvuldig. Wat, wat zijn dat voor jongeren? Ja, het zijn uh, normale jongeren. Uh, en als je gaat zeggen, normaal, wat is normaal? Het zijn jongeren die hier uh, wonen. Dit is ook hun leefomgeving. Hun buurt. Uh, zijn hier opgegroeid. Uh, uh, ja, wat dat betreft vertonen ze niet heel ander gedrag... dan heel veel andere jongeren. Nou ja, uh, ze veroorzaken behoorlijk wat overlast, heb ik de indruk. Er is uh, behoorlijk wat overlast geweest, klopt. En daar hebben we ook uh, op uh, ingezet. Wat heeft u gedaan? Ik uh, ben uh, hier wekelijks, uh, meerdere malen in de week... Uh, s'avonds fiets ik hier rond, bezoek ik jongeren... kijken waar ze zijn, wat ze doen, Ga het gesprek aan... En we, Daarmee hebben we tot nu toe behoorlijk wat bereikt. Ja, even bij de bewoners. Klopt dat? Is er veel bereikt? Ik ben er niet helemaal mee eens wat meneer zegt. Want uh, ik woon in de Zilvermeustraat. En ik door de gemeente nooit... We hebben benaderd van, wat vindt u ervan? Helemaal niets. En ik heb die jongens zegt, nou, straks de dagelijks zullen mij door de poort heen verlieren. En dan even later, een kwartier later, kwam de sirene van de politie. Ja, oh ja de jongens waren lang weer gevlogen. Maar niet iemand die eventjes aanbelt van, heb je last van? Helemaal de gemeente hoor, hoe je helemaal niets van. Ik, uh, ik ben erg benieuwd hoe die gesprekken tussen de jongerenwerk en de jongeren verlopen... als u het, uh, de overlast aankaart. Een andere bewoner nu even antwoord, ja. Als ik de overlast die, uh, aankaart, uh, dan is er een uh, erkenning, absoluut. Uh, uh, dus het is ook soms niet bewust. En dan bedoel ik uh, het feit van geluidsoverlast, wat wij ook erkennen, dat, er, dat het er zeker is. Maar ik ga ik kijken bij een normale verjaardag. Op een gegeven moment gaat het, omdat iedereen door elkaar praat, gaat het geluidsniveau ook steeds harder. Uh, Daar proberen we ze zoveel mogelijk van bewust te maken. En dat is ook een proces wat niet in één keer omgedraaid kan worden en uh, waar we nu al dus een hele tijd mee bezig zijn en wel nu de vlucht, vruchten van plukken. Want uh, Melvin Westerbeek en ook Marianne van Diemen van uh, de buurtcoördinator, jullie zeggen allebei: het gaat wel beter in de buurt. Het gaat, ik wilde wel even. Het, gaat, het is wat rustiger geworden nu de ja. laatste maanden. Mede dankzij uiteindelijk dat die onderdoorgang tussen de Minkelenstraat en de Silvermijnstraat nu gesloten is. De jongens hebben geen vlugweg meer. En de jongens zijn heel slim. Dan komen ze niet meer. Dus wat dat betreft, het is nu al een stuk rustiger. Dus het werpt misschien toch een beetje zijn vruchten uh, af, het gemeentelijk ja. beleid. Nou, dat, het, het beleid kwam van ons vandaan, niet van de gemeente vandaan. Wij hebben erom gevraagd. Ja, dat, ik denk wel dat er, dat er ook uh, effectief, uh, effectieve maatregelen van de gemeente zijn genomen. Ik weet dat zachte de voordeel komen bij een aantal gezinnen. Ja. Uh, ik heb daar regelmatig met de coördinator daarvan... Koen Kokkler uh, ook nog uh, een gesprek over gehad. Uh, sinds september is, is de overlast van specifiek deze groep jongeren... wel heel sterk afgenomen. Juist. En uh, wat, niet, wat niet wegneemt dat uh, de volgende generatie... zich uh, deze winter opnieuw uh, alweer heeft aangediend... en dat een andere groep waarschijnlijk die van een uh, onderdeel, deel, dat die zich inmiddels hier ook weer manifesteert. En uh, die kort geleden uit die groep waarschijnlijk uh, ook de daders komen... die de pui bij de Thijse Massage met een gestolen auto hebben geramd. O, dat was ook nog gebeurd. Er is dat een is, pui van het Thijse ja, Massage Salon geramd ja. door, een, door een groep jongeren. En Patrick ja. Wening, die uh, we nu horen, de voorzitter van de bewonersorganisatie... Uh, ja. uh, het gaat dus om meerdere groepen, blijkbaar. Op dit moment wel, ja. ja. Maar dat was in, in, uh, in augustus vorig jaar, was het, was het uh, in hoofdzaak één groep. Met een paar uh, een bijlopers. Uh, uh, van, van ja, enkele Marokkaan, maar het was een gewone Nederlandse groep. Ja, Melvin, het jongerenwerken, klopt, mm. klopt dat beeld inderdaad? Gaat het om verschillende dat groepen jongeren die, die, die overlast veroorzaken? Ja, dat beeld klopt. En dat is ook uh, de moeilijkheid in de aanpak. Op het moment dat je heel gericht op, op een persoon of één groep kan werken... Uh, is dat veel makkelijker dan dat je inderdaad meerdere groepen... al uh, moet benaderen en aanspreken. Uh, dus ja, ik vind het ook een lastig punt dat er nu gezegd wordt van joh, waarschijnlijk waren het die jongeren die dat de bui hebben. Dat kan, zolang dat niet bewezen is, kan je het eigenlijk niet zeggen. Is dat ook niet een beetje het ingewikkelde? Want die jongeren, ja, die doen wat, die rennen hard weg en uh, zien ze maar eens te pakken. Ja, het is. Dat, ik, dat... ik vind, ik vind dat, ik vind dat, nee. Kwestie van bewijslast vind ik, vind ik, vind ik onjuist in dit geval omdat de eigenaresse van die Thaisse massagesalon. die heeft al jaren last van die, van die jongens. Die komen er elke keer voor de deur. komen ze er lopen etteren. Nu nog trouwens. En uh, ze komen daar ook nu binnen. We hebben nu van een van die lui. hebben we eindelijk een foto. Uh, en ze. Ze, ze kent die gezichten, maar ze kan ze natuurlijk niet aanwijzen... van die heet zo en die heet zo en die woont daar. Ja. Dat kan nou eenmaal niet. Maar ze weet wel dat ze van diezelfde groep zijn, want Je, ze heeft ze herkend. Iedereen weet gewoon om wie het gaat, Ja, natuurlijk. wie, wie, wie de gezichten zijn. Ik ga ja, even natuurlijk. naar de meneer achter u, want die wilde ook nog wat zeggen. Ook een bewoner, stelt u zich even nog voor. Hoi, ik ben Dave, ja... Ik, heb, uh, ik kan beamen dat het uh, sinds de escalatie hier bij de ijslon een stuk beter gaat. En ik kan ook uh, zien dat het de laatste tijd weer wat aan het aangroeien is. En dat is inderdaad een nieuwe generatie... die dan weer opnieuw alle dingen doen die we bij de eerdere groep hadden bevochten. Ja, dus die klopt. staan weer opnieuw bij de kelder te blowen... en die staan opnieuw weer tegen de fietsendeur uh, te pissen. En die moet je weer opnieuw bij je brievenbussen wegjagen. Um, is het in die zin ook een beetje dweilen met de kraan... Uh, Open. Nou, dat durf ik niet te zeggen, want ik vind wel nou, dat, dat het dramatisch is afgenomen nou. sinds, uh, sinds ja. de hier uh, de boel gaat. En daar wil ik ook nog heel even op reageren, want ik het is niet dweilen met de kraan open, ja, want we hebben dus de, nieuwe... de, de jongerenwerker. Ja, ja. excuse, uh, we hebben de nieuwe groep al duidelijk in beeld en we lopen niet meer achter de feiten aan, maar we zijn juist aan de voorkant en dat is ook het nieuwe beleid. En op dat moment kunnen we uh, ja ingrijpen waar nodig en uh, zijn we een stuk sneller dan voor uh, dan de afgelopen periode. Ja. Even, Even weer anders. een andere bewoner. Wat doen jullie precies concreet aan de voorkant om het voor te zijn... Kan ik daar even wat over zeggen ja, als natuurlijk. buurtcoördinator? We hebben de, de jongeren die tot nu toe uh, wel zichtbaar zijn op straat... maar nog geen uh, echt, echt dramatische overlast veroorzaken. Gaan we, die hebben we dus echt bij naam en toenaam, adres. Daar gaan we echt op, op bezoek bij de ouders. En vragen wij van, uh, hoe gaat het met de jongeren? Wat is de reden van het gedrag wat die vertoont? Wat vaak zijn er aan veiligheid, zoals op straat wat je, wat je ziet... zijn er vaak ook wel zorgen verbonden, hè, dat ze of geen werk hebben. Of met schulden of wat dan ook. Dus zorg en veiligheid gaat vaak heel erg hand in hand. Maar het leert ons ook. Wat moeten wij als uh, gemeente nog meer aan voorzieningen. Bijvoorbeeld op straat. Of wat missen ze. Waar kunnen, moeten wij nog meer op inzetten. Dus dat, dat vind ik ook er wel. Wordt, er, wordt, er wordt gesproken met, uh, met de ouders. Met de families om om, om te voorkomen. Ja. Tot slot nog één hele korte vraag. Aan jou Melvin de Jongerenwerker. Uh, kort antwoord ook graag. De jongeren die hier die mevrouw van die ijsselon hebben geterroriseerd. Hebben ze spijt? Die hebben enorm veel spijt Hartstikke. en ook heel veel last van het incident. En dat betreuren ze. En uh, wat dat betreft, het incident heeft alleen maar verliezers. Goed, hierbij wil ik het laten. Hilversum, de bus voor uh, de ijssalon die verlaten is vanwege de overlast. Dit was de bus. Terug naar de studio. En die Nieuws en staat iedere dag weer op een andere plek. Laat ons weten als u een idee heeft voor een verhaal. Via nieuwsco.nos.nl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 Beleg met Zinvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6 Dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op zinvest.nl/slash duits sinfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Magistraal. Neo Rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. De grootste e-bike Paasshow van Nederland. Alleen dit Paasweekend extra hoge kortingen. Ga naar stellafietsen.nl of bezoek een van onze e-bike testcenters. Bezoek Na Neoraal in de Fundatie, ook kasteel Het Nijenhuis, met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. MuseumdeFundatie.nl. Wist je dat je met jouw tennisracket kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika.